Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een uur begint de tweede grote Unmute Us-protest. Want grote evenementen zouden weer moeten kunnen vinden de deelnemers... ...terwijl het demissionaire kabinet de boel waarschijnlijk tot november dicht wil houden vanwege corona. Een maand geleden kwamen er ruim 70.000 mensen op het eerste Unmute Us-protest af. En ook nu worden er veel mensen verwacht. Poppodium Paradiso heeft een groot spandoek gemaakt, ziet verslaggever Mark Hamer. Wat komt erop? Five here right party. Again, Amsterdam. En als ik zo achter u kijk, uh, niet een heel klein span doen. Nee, het uh, komt op de voorkant van Paradiso's hangen. Het protest is in tien steden, onder meer in Enschede, Maastricht, Den Haag en Eindhoven. Dramatische verkiezingen, een rare lijsttrekkersstrijd en het vertrek van Pieter Omtzigt. Het CDA heeft een pijnlijk jaar gehad. Vandaag zijn CDA'ers bij elkaar voor een congres. Je hoort de voorzitter. Er zijn grote fouten gemaakt. Zelfs fout op fout. Maar van fouten moet je leren. CDA-leden kunnen via resoluties, dat zijn een soort voorstellen, stemmen over hoe het verder moet met de partij. Bijvoorbeeld over de hele kwestie rond Pieter Omtzigt, zegt verslaggever Roel Bosjes. Hij heeft natuurlijk deze week bevestigd dat hij echt zelfstandig verder gaat. En de hele partij lijkt zich daar toch wel bij neergelegd te hebben. Er komt nog wel een resolutie vanmiddag voor een proces van verzoening. Maar dat is geen dwingende resolutie. Dat voorstel gaat over hoe het CDA nog met omzicht kan samenwerken. Duizend kilo tomaten zouden bijna op een afvalberg belanden omdat ze te lelijk zijn of hun velletje gescheurd is. Maar Matthijs uit het Noord-Hollandse Lutjebroek heeft ze gered, want het is zonde, vindt hij. Nou, dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van zo'n tomaat hè, die is gaan scheuren door de extreme groei. Niks mis mee, alleen ja scheuren die niet door de supermarkt wordt geaccepteerd. En dus maakt hij er ketchup en pasta saus van en kunnen ze in voedselpakketten. Scholieren uit de buurt helpen met inpakken. Ja, ik zie wel voedselverspilling natuurlijk, ja. want het kan gewoon gegeten worden. nog. Het is gewoon voedsel en het gaat om de binnenkant, om ze maken niet om de buitenkant. Het weer nog. Veel bewolking. Het is maximaal 21 graden en er staat best wat wind. Morgen af en toe een bui, maar meestal droog. Dan wordt het ook 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A1 naar Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord 4 kilometer. De vertraging is een minuut of 20 door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie.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 Tot nu toe werd er in Nederland nog nooit een internationale autorace gehouden. De eerste organiseerde de knak deze dagen ter inwijding van het nieuwe circuit van Zandvoort. Vele tienduizenden volgen ademloos de opwindende strijd waarin gevaarlijk maar uiterst sportief wordt gereden. Veertien renners zijn in de finale gestart. Favoriet is nummer twaalf, print Bira, een neef van de koning van Siam. Het parcours gaat over veertig ronden in totaal bijna 170 kilometer. Zijn ernstigste concurrent is nummer 10, major Anthony Rowe. in zijn 11 jaar oude Alfa Romeo die met zijn feilloze er telkens slaagt het verlies dat hij leed op de rechte einden weer in te lopen. In de laatste 10 ronden rijden de rivalen bijna steeds wiel aan wiel. In een gewaagde eindspurt schieten de beide wagens vrijwel gelijktijdig op de finishlijn. Vrijwel, want een tiende seconde verschil maakt prins Bira tot de winnaar. Zijn beste ronde reed hij met een snelheid van 125 drie tiende kilometer per uur. Broederlijk op één wagen rijden de beide tegenstanders hun erenronde. Het paleis Susten. Sing hier de muren, ja zuster, nee, zuster, laten we allen doen wat we willen, zonder te schreeuwen en zonder te gillen, doe wat je het liefste doet, ja zuster, niezuster, dat is het altijd goed, ja zuster, niezuster, ja zuster, niezuster, ja zuster, niezuster. Ja, nee, de geschiedenis van twee oude mensjes.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 En die leek precies op een jullie.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 De race uit de Formule 1, die tussen 1952 en 1985 30 maal werd gehouden hier in Zandvoort. Na, na, na een afwezigheid van nou is eigenlijk 36 jaar, zou de race vanaf 2020 terugkeer op het circuit Zandvoort. Maar omwille van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis Nederland, is de terugkeer uitgesteld tot dit weekend. 70.000 man per dag. De Formule 1 is terug in Zandvoort. Dus, het is een heel bijzonder weekend. En vandaag natuurlijk de race met max stappen. En uh, Davina Michel, die zie ik straks uh, als openingen van de race met Wilhelmers. Dus heel bijzonder allemaal. Kiev, hem zandvoort. Muziek, dat is ook heel bijzonder. We hebben natuurlijk weer een hoop lekkere muziek voor u uitgekozen. Wim Zonneveld, geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam 8 maart 1914. Als een Nederlands cabaretier, zanger en acteur. En u hoort hem meerdere keren vandaag. Het is weer zo'n dag. Maar nu als eerste Wim Zonneveld met Op de Step.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 Zeker wel, zie de pastoor. Je gaat eruit en als maar door. Kijk, zie je die kapel? Die ken je ongetwijfeld wel. En als je daar dan bent, vraag dan de weg naar Permerend. Dag, Vend. Op de step, op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. Zag ik die mevrouw, bent u misschien bekend, weet u misschien de weg naar Purmeren?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 Na een afwezigheid van een jaar is het internationale racecircus weer neergestreken in Zandvoort... ...voor een Formule 1 race op het geheel vernieuwde en aan de eisen van de coureurs aangepast circuit. Er werd duidelijk met een slijtageslag rekening gehouden. Tot de favorieten werden gerekend de Braziliaan Emerson Fittipaldi en de Schotse coureur Jackie Stewart. Nederland was in de race met Gijs van Lennep. En voor de start filmden we ook de later verongelukte 25-jarige Brit Roger Williamson die alle details van zijn bloedgroep op zijn helm had staan. werd het duidelijk dat de race zou gaan... tussen de zweet Ronnie Patterson in een Lotus Special... en de Tyrell Ford-rijders Stuart en C.V. Er. Hier gaat Patterson in wagen nummer 2... juist opnieuw door de Tarzan-bocht... dichtgevolgd door Stuart nummer 5... en de Fransman C.V. nummer 6. Na zeven ronden kreeg de race een dramatische wending... door het noodlottige ongeval van Roger Williamson... Zwarte rookwolken boven de duinen waren voor de 80.000 toeschouwers... een aanwijzing dat er een auto in brand was gevlogen. De andere coureurs reden door, zij het wat langzamer dan gebruikelijk. Alleen één collega, David Purley, probeerde Williamson... uit de gekantelde wagen te bevrijden. Maar dat lukte hem niet, doordat hij geen enkele hulp kreeg. Pas veel later kon het verkoolde lichaam van de coureur... uit de totaal vernielde wagen worden geborgen. De race werd niet afgelast... En nog 60 ronden lang zouden de overblijvende wagens langs het wrak razen. Patterson had in de verwarring een voorsprong van 15 seconden genomen. Maar Stuart en Sever kwamen ronde na ronde dichterbij. En zo'n acht ronden voor het einde was het gebeurd met de opgejaagde zweet... die te veel van zijn machine had gevergd. Stuart en Sever hielden hun bolides in de strijd. En het was tenslotte Jackie Stewart die als eerste over de finish raasde van zijn grootste concurrent Vittipaldi. Zijn Stewart's kansen op de wereldtitel nu aanzienlijk groter geworden. Met een maarneteltje door heel Mexico. Het heet Mexico. Nou dan Mexico. Tempels en palmen en meren. Flamingo's en slang. We trekken door beken en volgen de stromen. Katerpettel, katerpettel, katerpettel, katerpettel, popo katerpettel. Een berg die zo heet, moet wel machtig zijn, zou reusachtig zijn, ai ai ai. Met een maneteltje door heel Mexico. Het heet Mexico. Ik zeg Mexico. Vlinders zo groot als mijn hoed. De sterren zijn anders, de aarde waarop we nu staan. De hemel is anders, de regen is anders, de maan is een andere maan. Terra Caliente, Terra Templara, terra lula, vaca. We rijden de bergen op, we gaan naar de bovenste voor, voor, voor, voor, voor, voor, voor, voor, voor, voor, voor, voor, De op, we gaan naar de bovenste dal. Van de poppegaard, de bendel de bendel ben de bendel de, bellen, gaat de, bellen, gaat de, bellen, gaat de Een berg die zo De heupen dan de handen op de pips twips, twips, twips. Dit is voor net de oude dames net zo goed als voor de hips. Twips, twips, twips voor de diener en de twen, als je 86 bent, als je moe bent te verkouden, en je ziet een beetje pips. Twips, twips, twips, twips, twips, twips. twips. En af bent en je ziet een beetje pips. Who better for going. Muziek van uh, Carla Lip met de tips vrolijke klank, weinig tekst. En daarvoor hoorde u Hettie Blok en Leen Jongewaard. En ook Carla Lip kwam voorbij. En Albert Mol met de uh, popa katapetet lili. Moeilijk woord natuurlijk uit uh, uh, ja-zuster, nee-zuster. En daarvoor hoorde u Crash bij Formule 1 Grand Prix op Zandvoort. Dat was in 1973. Een interview eruit uh, uh, hoe dat allemaal gebeurd is toen. Want ja, het is natuurlijk uh, het Grand Prix weekend. Mega druk in Zandvoort. 36, nou Officieel 36 jaar geleden hadden we de laatste Grand Prix van Nederland. En nu is hij er weer. Vanmiddag begint het. En uh, we gaan allemaal hopen dat uh, Max Verstappen natuurlijk gaat winnen. We gaan ervan uit. Muziek, Zandvoort uit Zandvoort. Reizen terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En wederom nog een plaatje van Wim Sonneveld. En nu met Zo Heerlijk Rustig. Dat is het zeker niet in Zandvoort.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 Alleen alles is om je heen. Zo heerlijk rustig, er klinkt een op harmonica. Die speelt door Remi Fassola, Trallali, Trallala. Zo heerlijk rustig, je, yeah, je. Yeah. En een dingetje ontstaat in dezelfde maan. Zo heerlijk rustig, het heeft een heel eigen taal en het klinkt allemaal. Zo heerlijk rustig, de man met de mondharmonica. De kinderen met hun pa en ma en de golven op zee Deine rustig rustigjes mee. Zo heerlijk rustig. En in de lucht, daar drijven al, wat witte wolkjes in het blauw. Niet te gauw, niet te gauw, maar heerlijk rustig, yeah, yeah. En heel stil, heel tevreden zakt de zon in de zee. Zo heerlijk rustig, zet de lucht en het strand in een laaiende brand. Zo heerlijk rustig, en plots links de muzikant. De kinderen zitten hand in hand, maar de zee ruist nog voor, dat is al wat je hoort. Zo heerlijk rustig, de mensen blijven even staan. Voordat ze weer naar huis toe gaan en ze zuchten voldaan Wat was dat rustig jij ja, ja.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 Wereldsterren als Louis David, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Breunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoer en Zandvoer. Gewoon van Schella en vinyl. draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd. Dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van Weleer. En met liefde bereid onweerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoer. Het eerst verschenen Formule 1 renwagen van Honda op het circuit van Zandvoort. Maar niemand kon vermoeden dat het conflict van Colin Chapman met de Zandvoortse politie veel groter nieuws zou worden. De baas van de Lotusstal raakte er zelfs door in een rechtszaak verwikkeld. Maar voordien kon hij het publiek een zegen van een van zijn wagens presenteren. Van Richie Ginter ging als eerste tegen de hunze rug op, gevolgd door Graham Hill, Jim Clark en Dan Gurney. Loeiend als een formatie straaljagers verdwenen de wagens uit het zicht van de hoofdtribunes. Maar op het 4 kilometer lange circuit duurt het maar iets meer dan een minuut of ze zijn alweer terug. Men kon na het incident bij de start in de zesde ronde juichen, want toen schoof Jim Clark in de Tarzanbocht binnen naar de kop. De Honda zakte af naar de derde plaats. Jim Clark in zijn Lotus liep vooral door zijn schitterende bochtentechniek telkens een stukje verder van zijn tegenstanders weg. Achter de leider de rest van de coureurs een hevig gevecht leverde om de tweede en derde plaats. En bij de jonge Jackie Stewart, de sterkste bleek, reed Clark zijn 80 ronden uit. Met een voorsprong die tenslotte tot acht seconden was gegroeid. De 29-jarige Schotse coureur mag zich nu vrijwel zeker een nieuw wereldkampioen noemen. Rond. Hij trok haar door de straten. Elisa had hem aan de lijn. De hond was groot en zij was klein. En Bello trok haar weer. La, la, la. Hij holde door de laan. La, la, la. Bello, bello, bello, niet zo trekken, alsjeblieft. Bello, bello, bello, bello. bello blijft toch staan. Stuurde haar heel Nederland door en boeien door de douane. En dwars door België ging de reis door Brussel heen en langs Parijs. En Bello had nog steeds zijn plasje. Geloven. De paus ging voor zijn venstertje staan en heeft ze nagebogen. Is het heus gebeurd, is het heus gebeurd, ze werd nog verder meegesleurd. Heel Italië door, la la la, la la, langs Napels en Milaan. Bello, bello, bello, niet zo trekken, alsjeblieft. Bello, bello, bello, bello blijf toch staan. Dan. Eindelijk He -he. Dat heb je met zo'n hond ja, ja, ja. zo'n hond is niks gedaan Bello, nee nee nee belo belo belo niet zo trekken alsjeblieft bello.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 Voor de orgelman is simpel. wel het eraf, middelbare dame? Of komen u in moeilijkheid thuis? Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, wijt u dat? Bent ook een Is maar een De politiek is waterverf. Daar doe ik niet aan mee. Je stort je eigen in het verderf, je zaak in de brein. En is er soms is hebel of je leile, zegt dan maar. Ach, niet de prijager alleen na en het is voor elkaar. Ah, weer een stukje muziek van Wim Sonneveld. Ik denk uh, 70% van de uitzending is uh, Wim Sonneveld op de radio. Waarom? Omdat hij gewoon een heleboel leuke liedjes gemaakt heeft. Met, uh, u hoorde daar uh, het uh, Daar is de Orgelman. Het lied van Willem Parel, een van zijn uh, pseudoniemen. En daarvoor nou hoor u uh, Hetty Blok en Leen Jongwaerts met uh, Bello. En de volgende artiest is artieste uh, heeft u ook al gehoord zojuist... Geboren in Arnhem op 6 januari 1920. En overleden in Amsterdam op 6 november 2012 was een Nederlandse cabaretier, actrice en zangeres. Die vooral bekend werd door haar uh, rol als zuster Clivia in de serie Ja, zuster, nee zuster. van natuurlijk niet meer dan Annie MG Smit. U hoort er nu het Hetty-blok tezamen met Leen Jongewaard en Carla Lip met Laat U maar meneer. Laat u maar meneer, het hoeft niet meer, liever als het even kan een andere keer. Mag ik u dan vriendelijk bedanken voor de eer? Laat u maar, laat u maar, laat u maar meneer.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 Ik wil al goed even informeren naar mijn meen. Het is dus goed bedoeld in het algemeen. Maar als ik hem zie komen, dan roep ik al meteen. Laat u maar meneer, het hoeft niet meer. Heus, mijn meen doet nou al in geen maanden meer zeer. Enkel nog een beetje bij verandering van weer. Laat u maar, laat u maar, laat u maar meneer. meneer van zand uit ameland komt elke avond vragen of ik mee ga naar het strand hij meent het goed in het algemeen maar als ik hem zie komen dan roep ik al meteen laat u maar laat u maar laat u maar meneer het hoeft niet meer tot de volgende keer mag ik u dan vriendelijk bedanken voor de eer laat u maar laat u maar laat u maar meneer laat u maar laat u maar laat u maar meneer het hoeft niet meer tot de volgende keer mag ik u dan vriendelijk bedanken voor de eer?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 50 jaar is hij geworden, Rob Slotemaker, de coureur en slipspecialist... die op het circuit van Zandvoort in een slip raakte die hij niet meer kon corrigeren. Zijn leven, zo schreven de kranten, stond in het teken van de autosport. Maar daarnaast werd hij ook bekend door de vakkundige wijze... waarop hij mensen in zijn slipschool de techniek van het slippen leerde. Een van de belangrijkste zaken is de angst. Men komt in een klein slipje, men wordt bang, men gaat in paniek, gaat remmen... of een foute handeling verrichten en het ongeluk is gebeurd. Niet alleen privérijders, maar ook veel vrachtautochauffeurs namen les bij hem. We gaan nu de eerste oefening in praktijk brengen. En dat behelden meteen al het corrigeren van een achterwilslip. We komen hier aanrijden, stuur naar links, auto slipt, ontkoppelen, tegensturen. Er komt uit de slip, naar links sturen en we komen weer recht naar de slip. Dat is de eerste oefening. Wij als instructeurs gaan de baan op, nemen de cursussen mee en we draaien een paar keer goed in de rond. En als we dat hebben gedaan, dan komt de cursus zelf aan het stuur En dat blijkt dat binnen een half uur niemand meer angst heeft voor slippen. En dat is een erg belangrijk punt. De ironie van het lot heeft gewild dat Rob Slotenmaker, de deskundige... juist als gevolg van een slipongeluk, de dood vond. De olieman van het pleintje ging zijn radio verpanden. Hij was blasé van het goede en verbrak de banden. En toen met ome Jan zijn zeventientjes in zijn handen... ...had hij op het autokerk of een vehikeltje gekocht. Een onecht kind van fort, vol builen, deuken en hiaten... ...in lang vervlogen tijden op de mensheid losgelaten... ...dat zich met korte sprongen voorwaarts repte langs de straten... ...en hard kermde als je remden in de bocht. En als hij met zijn eigen wagen door zijn buurtje ging... ...dan riep de hele buurt, kijk uit, daar hij je deed ter ding. Op zekere zondagmorgen die het noodlot extra schikte geviel het ook dat ma haar meer dan ongewone dikte etapsgewijze, deel na deel, in het wrakvehikel wrikte om met haar man en kroost een dag naar Bussum toe te gaan pa trachtte met een slingersmonsters in gewand te zoeken maar het reageerde niet, het kreunde slechts in alle hoeken en pa gaf de première van twee splinternieuwe vloeken omdat ma lijzig vroeg of die misschien niet aan wou slaan een jochie uit de buurt riep met zijn petje op één oor. Dat ding het astma, neeles, zet er maar een bokkie voor. De olieman heeft een bok... Want dan stopt zijn vrouw de slinger onder bed. Duf, duf, tuf. Pa wierp zich onder het voertuig en forceerde enkele moeren. Maar riep Doeersje strik hier recht de buren staan te loeren. Pa vroeg beleefd maar kort of ze de klak zo niet wou roeren. Hij ging weer in de olie leggen met zijn goede goed. Het kroost verpoosde zich door aan de hendeltjes te knoeien zodat er diep in het mechanisme iets begon te loeien. pa dreigde met een sleutel de familie uit te roeien. En het uitstapje te wijzigen in een begrafenisstoet. Maar het fortje was gaan kuchen. En het hoofd van het gezin riep vrouw je kaken op mekaar. Hou vast, ik schakel in. De man heeft een fort. De klasmuziek van Louis Davies met De Olieman heeft een fortje opgedaan. En daarvoor voor u... Terugblik op de slipspecialist Rob Slotemaker, die overleden is uh, tijdens een slip. Ja, hoe kan het anders, hè? Je geeft les in slipcursussen en uiteindelijk overlijd je ook uh, tijdens een slip. Het was natuurlijk ging over Rob Slotemaker. U luistert nog steeds aan Zandvoort uit Zandvoort, met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En zo ook uh, Maria Miri servé ben, geboren in Leiden op 5 augustus 1919 en overleden in Hoorn. 23 oktober 1998 was een Nederlandse zangeres. En ze vertolkte onder haar artiestennaam Zangeres zonder naam. decennia lang het Nederlandse levenslied. Hetgeen haar de bijnaam Koningin van het Levenslied opleverde. U hoort er nu de zangeres zonder naam met mandoline in Nicosia. Mandolinen zongen zacht in Nicosia. Let's see. En zacht in die kousie.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 Het had weinig gescheeld of de Grand Prix van Zandvoort het wegens geldgebrek niet door kunnen gaan. Op het laatste moment werd het geregeld en ze zijn er weer. Jackie X die als derde zou binnenkomen. Jochen Rindt die in Monaco gewonnen heeft. Jackie Stewart die tweede zou worden. Jack Brabham, een van de ex-wereldkampioenen. Van start af ligt de bel Jackie X aan de kop. Twee ronden lang houdt hij daar stand. Dan weet Jochen Rindt van Oostenrijk hem in een bocht te passeren. Van de reeks van Grand Prix races die voor het wereldkampioenschap meetellen zijn er voor Zandvoort vier gereden. Alle vier met een andere winnaar. De kansen liggen nog open. Nog geen verandering in de plaatsing. Rindt blijft nog aan de kop met Jackie X en Stuart als de snelste der anderen achter hem aan. De Lotus van Rindt komt weer door. Op dat ogenblik in de 23ste ronde is Pierce Carriage van de baan geraakt. Zijn racewagen explodeert. Brandweer haast zich naar de plaats van het ongeluk, maar niemand kan hem meer helpen. De jonge coureur is al in zijn wagen verbrand. De coureurs mindere snelheid zo vaak ze deze plek naderen en ze moeten nog 57 ronden maken. De strijdgeest is er voor de meeste wel uit. Er zullen trouwens maar 14 van de 26 wagens de race kunnen uitrijden. Rindt ligt nog altijd voor. Hij wint zoals al lang te voorzien was. Met zijn zegen heeft hij tevens de tweede plaats op de wereldranglijst veroverd. Maar vandaag kan niemand blij zijn. je radio de eten af gaat zoeken naar zangmuziek en vrolijkheid uit werelds verste hoeken. Dan krijg je eensklaps Hilversum, de afro heeft het woord. Je ziet meteen te deinen van het liedje dat je hoort. Snap je dat nou, je Slip? Als je mij nou, juffrouw, snap en je staat ervan te kijken tussen mij, je snap als je rap nou juffrouw stip, als je mij nou juffrouw stap. Mensen het zijn met tegenspootig rare tijden. Dat liedje kent reeds iedereen, je hebt het zo te pakken. De beursman zingt het op de beurs wanneer ze rubber zakken. Het conducteurtje op de tram als ze de rails uitgaan. Ja, zelfs de baby zingt het met zijn kindermeel zo praat. Slaap je dat nou, juffrouw Snip, haalt je mij nou, juffrouw snapt? Mensen staan erop op te kijken tussen je. Slaap je dat nou, juffrouw Snip, haalt je mij nou, juffrouw snapt? Mensen zijn met degens rare tijen. Ik was bij juffrouw Jansen thuis. Die heeft zo'n Siemers katje. Ik had mijn nieuwe bontjes aan. Dus veel bekijks dat katje. Alleen die kat was overstuur. Wat mouwde het arme beest. Toen bleek het dat mijn linkermouw. Zijn vader was geweest. Snap je dat nou juffrouw Slip? Als je mij nou juffrouw snapt. Mensjes later van te kijken tussen mij. Snap je dat nou, juffrouw Snip? Als je mij nou, juffrouw snap, mensen het zijn met tegenwoordig rare dije. Snap je dat nou, je juffrouw Snip? Als je mij nou, juffrouw snap, mensen zijn met tegenwoordig rare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 Spring maar achterop, spring maar achterop Spring maar achterop Voor jou neem ik wat risico, voor jou neem ik een stop Spring maar achterop, spring maar achterop Spring maar achterop En als mijn band mocht springen, kind, dan gaan we met lijn 2 Want jij moet verder lopen, schat, maar ik loop met je mee Mijn achterband is wel wat zacht, maar het geeft niet lieve pop Spring maar achterop, spring maar achterop Spring maar achterop Later ging hij naar het stadhuis en Ans ging met hem mee Niet achter op zijn mooie fiets, maar in een coupeer. En reed hij soms op weg naar huis, zijn vrouw nadien voorbij Stond hij met één pedaaltrap stil en zei hij altijd blij Mijn achterband is wel wat zacht, maar geef niet lieve pop Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop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 wat heb ik aan die risico, bezorg me nu geen stom. Spring niet achterop, spring niet achterop Spring niet achterop, want als mijn band eens springen zou Dan zat ik er toch mee Nu moet ik lopen, nu je zin, stap jij maar op lijn 2 Mijn binnenband ligt langs de stoep, raap jij dat ding eens op Wind maar achterop, wind maar achterop Wind me achterop Wind maar achterop, wind maar achterop. Dat was muziek van Eddie Christiani met Spring maar achterop. En daar hoorde u snip en snap. Snap je dat nou, juffrouw Snip? De laatste uren horen natuurlijk de grote wedstrijd. De Grand Prix hier in Zandvoort. Waar het mega druk is. Nou, het was wel druk, maar het wordt steeds drukker. Het gaat allemaal straks gebeuren. De Grand Prix van Zandvoort. En wij zijn er natuurlijk gewoon bij. De hele dag houden we u op de hoogte van hoe het eruit en snelt. En de ski parks, handen en natuurlijk kunt u het ook gewoon op de televisie bewonderen, want de hele race wordt gewoon uitgezonden op televisie. Ik dus laat u achter de Toon Hermans met Nederlandse Zee. Ik wens u nog een hele fijne week. Nog een fijne zondag tijdens deze Grand Prix. En wij zijn er volgende week weer. En uiteraard zaterdag. Volgende week, zaterdag, tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik dus laat u achter de Toon Hermans met Nederlandse Zee. En ik zeg tot ziens. Méditerranée. So blauw, so blauw. Méditerranée. So blauw, so blauw. Met je, mademoiselle Belle, belle, belle. Méditerranée. Méditerranée. Blauw, zo, blauw. zo blauw, zo blauw. Een zo blauw, zo blauw. En met chapeau de paille en je slanke taille. Mediterrane, ik lig in mijn nixie te brunnen. Daar in dat aard. Mediterranee, zo blauw, zo blauw. Mediterranee, zo blauw, zo blauw. En met je slanke vier op de water waterschier. Mediterranee, een glas en een fles, la joie. La jeunesse Een appel Een zuurtje Een klontje Een kalf Een peer Een Turk En een Rus Een zar En een zus Een meetje Een mensje Signora Een girl Een heer Een hand En een rendezvous Ça va de Schone, how are you? Middellandse Zee, so blue, so blue. Middellandse Zee, so blue, so blue. En met je Coca Cola en je hele hola, Zee. De Middellandse Zee. Zo blauw, zo blauw Een Middellandse zee. Zo blauw, zo blauw en Met je dikke wafels en je blote <lacht> Ik vroeg om een zoen aan Germaine Maar weet u